Dat gebeurde op de parkeerplaats. De politie vond later een gewonde, maar die zou niet zijn geraakt door een kogel. De schutter zou zijn gevlucht. Dan in Utrecht. De bewoners van het ontruimde gebied in het centrum moeten voorlopig geduld hebben. Dat zegt burgemeester Dijksma. Pas als het weer veilig is, mogen mensen terug naar huis... of naar de parkeergarage om hun auto op te halen. Maar hoe lang dat nog gaat duren, is niet duidelijk. Veel panden zijn na de explosie van gisteren zwaar beschadigd. In België is drugscrimineel Bollejos veroordeeld... tot zeven jaar cel voor kooksmokkel. Via de haven van Antwerpen werden er tonnen aan drugs ingevoerd. Het is niet de eerste keer dat Bollejos in België is veroordeeld. Ook in ons land moet hij nog een celstraf van 24 jaar uitzitten. Maar hij zou zich al een tijdje schuilhouden... Sierra Leone. En TikTok gaat een hoop accounts verwijderen, melden meerdere media. Het gaat om de accounts van kinderen onder de 13 jaar. Volgens de nieuwe regels moet TikTok namelijk meer doen om hen te beschermen. Er zou ook een nieuwe manier moeten komen om je leeftijd op TikTok te bevestigen. Het platform wil onder meer gebruik gaan maken van gezichtsherkenning. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Droog en op veel plekken ook wat zon. Dat bij een graad of tien. Morgen begint grijs, maar later weer een zonnetje. Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Met de file op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. Tussen Apeldoorn-Noord en Fassen doe je er een kwartier langer over. Mocht je ergens anders in de file staan, dan duurt die niet langer dan 10 minuten. Dan de Flitsers. Die zijn gezien op de A7 van Duitsland naar Groningen... bij hectometerpaal 249.5. Dan de A8, Amsterdam richting Beverwijk. Opletten bij 3.7. En tot slot de A58 van Groes naar Berg op Zoom Flitser bij 146.7. Q-Music, Jorien Renkema... Zometeen La Bouche en Be My Lover Hoor je meteen aan Miley Cyrus en End of the World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 Bush Q, and be my lover. Ik weet natuurlijk niet precies wat voor werk jij aan de andere kant van de radio doet. Misschien ben je verpleegkundige. En sta je dagelijks met je handen in de stuk, als stukken door. Ben je jurist. Maar wat voor werk je ook doet, ik denk dat je je wel kan voorstellen dat de plek waar je je werk uitvoert heel belangrijk is. En wat voor effect het op je werk kan hebben als je op een legendarische, misschien zelfs wel heilige plek je werk mag doen. Het werkt in ieder geval wel zo voor artiesten. Zo zijn er een aantal plekken in de wereld waar alle muziek die daar gemaakt wordt in goud verandert. In Los Angeles heb je een muziekstudio die Sound City heet. Geopend in de jaren zestig. En sindsdien zijn daar in Sound City gigantische wereld wereldhits opgenomen. Zoals bijvoorbeeld deze. We'll Speelstijl Team Spirit van Nirvana, maar ook deze... Stap van Fleetwood Mac. Nou, dus je kan wel zeggen dat het legitarische grond is voor muziekliefhebbers en muzikanten. De Sound City Studios in LA. Deze jonge hond die je nu hoort op Q had de grote eer om daar op zijn twintigste nog maar deze single op te nemen. Samber is zijn naam. En dit is 12 to 12 op Q.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 die magische dingen kan met biertjes. Heb je het gezien? Davina Michel hoorde je. Duurt te lang. Ja, ik hou er wel van, hoor. Een man die uh, de paraplu voor je vasthoudt als het regent, of die even de deur voor je openhoudt. Kijk, dat hoeft echt niet altijd, maar af en toe is dat leuk, toch? Zo hebben we allemaal van die dingen waar de man of vrouw die you need aan moet voldoen. Nou, Olivia Dean die heeft nou een grote hit met Man I Need. Die heeft eigenlijk maar heel weinig eisen. De man She Needs hoeft eigenlijk maar aan drie dingen te voldoen. Hij moet lief zijn tegen iedereen. Hij moet niet bang zijn om te dansen. En hij moet van honden houden. Dus nou, denk jij, ik kan dit alle drie afvinken. Dan maak je gewoon kans bij haar. Maximum is you. You, you better. Better with you. Like we're making up for lost time. kiss before last call yeah baby who says I can't have it all Love. Hoe zit jij erin vandaag? Ben je misschien nog hard aan het werk in de lesauto? Noem maar iets, om zo meteen een examenleerling te laten slagen. Of misschien doe je nog wat laatste mailtjes op de vrijdagmiddag... net voordat het weekend begint. Nou, ik ben op zoek naar jou. Het slimste bedrijf. Nou, speciaal naar mensen die net voor het weekend scherper dan normaal zijn. Want om kwart voor twee aan jou en je collega's de taak... om te laten zien hoe slim jullie zijn in het slimste bedrijf van Nederland. Zo snel mogelijk vijf vragen goed beantwoorden binnen één minuut. Dat is het concept. Wil je meespelen? Dan pak je nu de Q-app erbij... en dan meld je jezelf aan door antwoord te geven op deze vraag. Welk ex-boybandlid heeft na een lange tijd stilte... gisteren aangekondigd weer met een nieuw album te komen? Het slimste bedrijf van Nederland. Zometeen om kwart voor twee. hey is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.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 Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals roerjoghurt van de Zaanse Hoeven voor 79 cent. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje. Van Albert Heijn. Karwei ruimt op. Nu tot wel 70% korting op geselecteerde binnenmeubelen, vloerkleden en meer. Maar let op, op is op. Karwei, maak het mooier. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk.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 Waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 105 voor 1190 euro. Swiss Sense for everybody. Nu bij Plus Euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hakgroente per stuk 1 euro. En BCL Light, Original en Romig per kuip ook voor maar 1 euro. We doen het je mee.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 En voor wie van voordelig inslaan een sport maakt... high-protein, drinkjoghurt, aardbei of mango... 1 liter voor maar 99 cent. Zo, sterke aanbieding? Ja, lekker hè? Hands van Voordeel. Aldi. Goedemiddag, vandaag is het droog. De zon komt steeds meer tevoorschijn. Het is maximaal 10 graden vandaag. Morgen bewolkt en dan gaat het ook regenen. Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Zeven files staan er in Nederland. Bijvoorbeeld op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Henrik-Guido Ambacht in het drecht doe je er een kwartier langer over. Dan de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. 35 minuten vertraging tussen Moordrecht en Terbrechtseplein. Komt door een ongeval. En de file op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. Een kwartier tussen Apeldoorn-Noord en Fassen. Alle andere files duren korter dan 10 minuten. Music, Jorien Renkema. Het slimste bedrijf van Nederland komt eraan sounds better with you I had a dream I was standing on a star and I realized how beautiful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 Ook ex boybandlid heeft na lange tijd stilte gisteren aangekondigd weer met een nieuw album te komen. Dat is Harry Styles. Het slimste bedrijf van Nederland. Dat klopt helemaal en dat heeft je een plekje opgeleverd in het slimste bedrijf van Nederland. Ja, leuk. Je gaat meespelen namens Jeroen's Keukenwereld uit Elst. Klopt. Dat klinkt voor mij alsof jullie keukens verkopen, klopt dat? Nee, nee, nee. We verkopen het eten uit de keuken. Wij zijn een cateringbedrijf. Oh, wat leuk zeg. Wat doe jij daar? Sta je echt daadwerkelijk in de keuken? Uh, ik doe van alles. Bediening, afwas, uh, inkoop, wat nodig is, oh. hapjes bereiden. En uh, is Jeroen ook aanwezig? Die speelt mee? Ja, die zit ernaast. Ah, kijk eens even. De Jeroen van Jeroens Keukenwereld. Correct. Hey, wat is nou het lekkerste gerecht dat jullie maken? Ik denk snag ik aan het buikspek vanaf de barbecue. Oh, lekker, lekker. Ik krijg helemaal zin in. Nou, uh, laten we gaan spelen, want jullie spelen voor de eer uh, van jullie bedrijf. Zometeen hebben jullie één minuut de tijd om vijf vragen goed te beantwoorden. En zodra je vijf goede antwoorden hebt gegeven, dan stoppen we de tijd. Oh, ik heb de klok al gestopt. Dat is dat veel te snel. <lacht> dat gaan we nog niet doen. Nee, ik zal eerst even uitleggen hoe het werkt. Uh, als je vijf goede antwoorden hebt gegeven, dan uh, stoppen wij de tijd. En dan uh, gaan we kijken welke tijd je hebt overgehouden. Want die secondes, die bepalen je plek in het klassement. Um, op nummer 1 deze maand staat Marijn van AudioQuest in Roosendaal. Die had 38 seconden over. Oké. Okay. Duidelijk? Ja, gaan we. Nou, Dan Moet ga ik zo gaat. meteen uh, die klok wel daadwerkelijk starten. En dan uh, stel ik jullie de eerste vraag. Heel veel succes. Dankjewel. De eerste vraag is... Wie is de bedenker van Nijntje? Ik, Bruna. Hoe noemen ze in Spanje een middagdutje? Siesta. Welke stad heeft de Maasboulevard en de Maastunnel? Ondergaan. Uit hoeveel maanden bestaat een kwartaal? 3. Hoe heet de vader van Max Verstappen? Jos Verstappen. Woe! Go! Hé, hey, die ging even goed. Oh, wauw. Ja, gewoon uh, alles, alles meteen goed. Niks hoeven passen, niks fout beantwoord. Ja, dan is uh, de grote vraag, hoeveel seconden hadden jullie over? Want dat bepaalt jullie plek in het klassement. Ja. En ik heb heel goed nieuws, Ilse en Jeroen. Jullie hadden 42 seconden over. Dus dat zorgt ervoor dat jullie op dit moment eerste staan in het klassement. Kijk, yeah. 42 seconden, ja. lekker. Als dat zo blijft, dan zijn jullie de winnaar van deze maand. Maar goed, er zijn nog wat dagen te gaan, dus we gaan het zien. Ja, super, leuk. Jullie komen erbij te staan op Qmusic.nl en in de Q-app. En het Slimste Bedrijf Kaartspel komt sowieso naar jullie toe. Het Slimste Bedrijf. Het Slimste Bedrijf van Nederland. Hey, maar Just took a page out Zij stond vorige week op 7 in de Top 40. Shanna Spyro hoorde je met Die on this hill. En straks vanaf 2 uur weer een nieuwe editie van de Top 40. En daarin is het eigenlijk niet de vraag of Bruno Mars de lijst binnenkomt... met zijn nieuwe I Just Might. Maar op welke plek? Je hoort het zo meteen van Domin. Veel plezier bij de nieuwe Top 40. En dit is Cyril en in. Our love is alive.